Die zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Luisteraartjes. Dit is de podcast van zondag 20 september 2020. Ik ben DJ Jaap en luister naar Aloha Radio. Ja, dat is de laatste dag van de zomer, hè? van de astrologische zomer. Oké, okay, we gaan kijken of we straks Jacco erbij kunnen betrekken. Maar ik ga het eerst even het komende half uurtje alleen doen. En dan ga ik even kijken of ik Jacco kan bereiken via de Skype. Dit is live opgenomen, dat wel. Dit is geen uh, livestream. Het is ook nooit eerder uitgezonden via internet of via DAP plus FM AM of korte golf of satelliet. Dit is puur live opgenomen vanuit Den Haag. En Jaco komt uit Gelderland. En die haal ik er straks bij, als het mogelijk is tenminste. En die zit uh, daar in dat Gelderland. En uh, is allemaal live opgenomen zonder knip- en plakwerk. En uh, ja, je hoort zelaars uh, een liedje van Hogze. Ik zat alleen niet bij welke artiest het is. Maar goed, het zal goed wezen. Hogze staat er. Oké, okay. Juna you know Celtic. Oké, okay, Juna you know Celtic met Hogs. Dat is een leuk liedje. Ja, de zee op de achtergrond. De laatste astrologische zomerdag. Nou, we hebben een heerlijke dagen achter de rug. Maandag en dinsdag wordt het ook nog heerlijk weer. En uh, vanaf woensdag is het afgelopen. En dan, uh, ja, dan krijgen we echt herfst weer met regen, wind. Nou ja, dat hoort maar eenmaal bij de herfst. En, uh, oké. Okay. <laughs> Goed. Naast nou, uh... Ja, er is dus vandaag... een uh, aantal dingetjes gebeurd. Hè. De A12 zijn motorrijders aan het demonstreren. Omdat ze op steeds minder dijken mogen rijden. Omdat uh, buurtbewoners en fietsers klagen... vanwege uh, het geluid zo verlost. ja... Ik heb ook wel eens, als ik bijvoorbeeld door de stad uh, rijd, uh, nou ja, de meeste motoren heb ik geen last van, vind ik. Ik vind het allemaal prima hoor, ik vind het zelfs mooie motoren. Ik heb zelf geen motor, maar ik vind het wel gaaf, zo'n ding, weet je. Het is echt iets mannelijks, hè. Um, ja. um, motoren, ik, uh, ik hou van motoren, ik vind ze leuk, maar af en toe heb je er wel eens zo'n die gasten bij. Die dan expres heel veel gas geven. Nou, en dat gaat door merg en benen heen. Hè, en hoor je dat uh, knallende geluid zo. Pap, pap, pap, pap, pap. Nou, en dan, dat wekt soms wel eens irritatie bij me op. En niet lang niet alle motorrijders doen dat. Dat zeg ik wel eerlijk. Ik wil er nog wel even bij zeggen. Dat de meeste motorrijders zich uh, netjes gedragen. 80 procent. Dat weet ik zeker. Ze dus elke dag motoren rijden op straat, maar af en toe zit er zo één tussen die het nodig vindt om een onnodig uh, kabaal te maken. Dan mogen ze niet meer op de dijken rijden, in auto's wel. Nou, nou weet ik, uh, ja, auto's, uh, sommige mensen, ja. Kijk die auto's, die voertuigen, auto's, motoren, het zijn maar dingen weet je. Het zijn voertuigen, die kunnen er niks aan doen natuurlijk. Maar het is degene die achter het stuur zit of op de zadel zit, die die pestherrie veroorzaakt. Want waarom moet je nou extra gas geven? Kijk, als je op een, ergens op de snelweg rijdt waar, waar geen bebouwing is, geen mensen wonen en er niemand last van heeft, dat je dan doet, oké, okay, weet je. Vroeger vond ik het ook leuk op mijn brommertje, om eens even extra gassen, weet je, weet je. Echt fijn. Dat vinden we allemaal leuk. Ja, toch? Het, het, het, ja, het ontlaat een beetje. De stress van de dag. Het was heerlijk. Weet je, even, wang, even flink gas. Even met, met 210. Uh, Wauw. Even door, over de A12. Of over de A2. Te chasen. Dat is even lekker. Maar dat moet je uh, drie, vier minuten doen. Maar niet langer. En zeker niet in bepaald gebied ook Niet op dijken, want er zijn ook mensen. En je boerderijen, woningen die er langs zitten. Fietsers worden bang, ja, dat snap ik. Ja, ik, ik schrik me af en toe ook wel eens de kleren. Ja, als er een motor ineens met onnodig veel kabaal voorbij komt racen. Maar ja, ik zeg het: die lui die luiden verpesten het voor de meeste motorrijders die zich wel netjes uh, gaan gedragen, wezen. Dus ja. Ik zou gewoon zeggen: joh, laat die motoren lekker op die dijken rijden. En we boetsen ze gewoon als ze te veel herrie maken. Simpel. Of te hard. We boetsen ze dan gewoon. En uh, ja, dat is het enige wat je kunt doen. Want ja, ik snap best dat ze het niet leuk vinden. Ja, auto's mogen er wel rijden. Terwijl er ook uh, mensen tussen zitten die, uh, die extra gaan gassen, Met piepende remmen. Ja, je hebt gezien in Scheveningen een paar maanden geleden, van de zomer dat ook veel geluidsoverlast was van razende auto's en motoren en scooters in Scheveningen, ik heb gewoon zo'n idee dat ze het expres doen om daar de, de bevolking daar te, te bashen, oftewel pesten, omdat Duindorp, ja, Duindorp het Duindorp een paar jaar geleden een paar problemen geweest, met allochtonen daar, en dan nemen ze wraken, dan gaan ze dat doen, uh, pesten ze niet Duindorp, maar Scheveningen. Ja, ik vraag me af wat, wat daar het nut van is, omdat het scheveningen zijn. <laughs> ja, ik weet het niet. Ik, uh, goed, maar uh, oké, okay. ik vind gewoon een beetje rekening met elkaar, o, jongens, kom op zeg. Uh, kijk, we doen allemaal wel eens een beetje, uh, we gaan allemaal wel eens uit ons dak. Uh, we zijn ook maar mensen. En uh, we moeten een beetje rond zijn voor elkaar. We zijn een beetje aardig voor elkaar. en Zeggen, uh, <laughs> is het uh, elkaar niet al te moeilijk en gun elkaar ook gewoon de ruimte. Dat is mijn boodschap in deze. Goed, nog meer Keltische muziek. Ja. <laughs> Celtic Queen Final. Wel, de Queen Final. Nou, straat is zondag 20 september 2020, oftewel 2020. Ja, vroeger zei je ook niet 1982 of ofzo, zeg maar wat. Maar we zeiden in 1922. Maar ja, we zeggen wel 2020. Maar er zijn ook mensen die zeggen 2020. Ik zeg altijd 2020. Ben ik zo gewend vanaf 2020. Dat ik het gewoon blijf zeggen. 2020. Het is gewoon 2020. Maar nou goed. <laughs> weet je, ja, ik hoorde ook weer op het nieuws. Het uh, was ergens in. Was het niet Beverwijk of zo, weet ik het. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Da daar, uh, er werd een illegaal feest gehouden. En de laatste tijd gebeurt dat vaker. Ik snap dat natuurlijk wel. De disco's zijn allemaal dicht vanwege die corona-toestand. Uh, en uh, ja, dan gaan ze op parkeerplaatsen, weet ik veel, uh, langs de snelweg of uh, in schuurtjes, uh, illegale feesten houden. Maar ja, als het probleem dat ze geen anderhalve meter afstand houden, dan heb je het weer. Nou, jongens, ja. succes ermee. <laughs> dus, wat gebeurde daar nou gisteren? Ik dacht dat de bever was. Ik weet dit niet zeker meer, maar goed, dat maakt niet uit. Dat was een illegaal feest en uh, nou, de politie die kwam en uh, die vermaande het publiek om te vertrekken. Nou dat deed ze ook netjes zonder problemen, gelukkig. Hè. Er zijn gelukkig ook mensen die zich wel weten te gedragen. Dus die zijn gewoon weggegaan. Maar de discjockey, de DJ, die, uh, nou, die was helemaal niet van gediend en die was helemaal niet blij dat ze zijn geluidsapparatuur in beslag namen. Nou ja, als je geen vergunning hebt van de gemeente ervoor. ...om een party te houden... ...en jij... jij komt dan met je apparatuur aan zegt... ...dan moet je ook niet gaan kijken... ...als de politie de boel in beslag neemt... Daar was hij helemaal niet mee eens... ...toen is hij zo heen en weggereden... Dan ...zijn ze hem achterna gegaan, aangehouden... ...bleek dat hij drugs gebruikt had... ...en hij had ook nog eens een keer drugs in zijn wagen... ...dus meneer werd meteen in de boeien afgevoerd... ...naar het politiebureau... ...en ik denk zo... ...kijk... Meneer, ah, ja, als jij meewerkt is er niks aan de hand. En nou ja, goed, dat je je spullen kwijt bent. Dat is het risico als je een illegaal feest organiseert. En ik snap de mensen wel dat ze ook eens even lekker uit hun dak willen. Dat ze ook eens lekker willen genieten. Net als die motorrijders die af en toe even extra gas willen geven, weet je wel. Dat snap ik best. Ik ben ook jong geweest. Ik ben, uh, ik ben ook een oude lul. Maar hey, ik ben al. Uh, <laughs> ik ga niet zeggen hoe oud ik ben, maar. Uh, ik ben niet, eh, niet echt oud, maar ik ben ook de jongste niet meer, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ga je zeggen, mijn jonge jeugdjaren die spelen zich af in de jaren zestig. En toen was ik nog een jongetje. En in de jaren 60 was ik een tiener en in de jaren 80 was ik een twintiger. Dus verder zeg ik niks. Maar goed, oh, nou, dan zit ik ineens met twee peuken in mijn hand, met twee sigaretten. Ik, eh, tegenwoordig draai ik ze zelf, hè. Ik heb zo'n apparaatje gekocht en dan koop ik zo'n doos met tabak van pakweg uh, 91 gram. En dan heb ik zo'n apparaatje met zo'n lege filterhulsen. En dan vul ik ze zelf. Het is even wat werk, maar ik heb een heel pakje sigaretten volgemaakt. Dat is wel een stuk goedkoper als je die pakjes gewoon in de winkel koopt. Die losse pakjes van 20 uh, stuks. En je bent zo gauw uh, 8, 9 euro kwijt. En als je zijn doos koopt, kost het je 14, 15 euro. En dan hou je er zo uh, vier pakjes uit. Nou, dat, uh, dat scheelt bijna nou, de helft. Nou, het is wel een stuk goedkoper. Maar ja, laat ik niet uh, veel zeggen. Want straks wordt dat uh, nog extra uh, duurder gemaakt. Dat het niet meer uitmaakt of je uit zijn doos rookt. Of gewoon een pakje sigaretten. Maar goed, daar had ik het niet over. Ik had het over de illegale feesten. Ja, illegale feesten. Nou, ja, ik bedoel, ja, illegale feesten moeten aangekondigd zijn bij de gemeente. Logisch, je moet een vergunning hebben. Dat geldt ook voor een discotheek. Dus ja, voor een discotheekhouder niet leuk. Als hij zijn zaak moet sluiten. Als zij tijdelijk, ja, voor hoe lang nog? Maar goed. En dan komt Jantje of Pietje, die gaat een, een party organiseren, illegaal. En die wordt niet aangepakt. Ja, dan zeggen die disco-eigenaar ook van, ja, wat is dit? Waarom mag hij wel en ik niet? Het is verdomme mijn broodwinning. En hij verdient er nog illegaal aan ook, want hij betaalt er geen belasting over. Ik als discotheekhouder betaal wel belasting. En die klootzak niet. Ja, ik kan me goed begrijpen dat het qua bloed zet. Logisch. Dus ja, kijk, dat die mensen naar zo'n feestje toe gaan, kan ik me nog wel begrijpen, weet je. Ik bedoel, ik ben ook jong geweest. En ja, mensen willen ook even lekker uit hun dak. En lekker dansen, drinken, vrijen. Nou ja, dat hoort gewoon bij het leven, weet je. Het is heel natuurlijk, iets heel normaals. Ze, dus denk ik, van, ja, als je zegt, nou ja, weet je, je hebt een, bijvoorbeeld een ruimte van: pak weg, laten we zeggen. Um, 100 bij 100 meter ja, er waren er 20 mensen binnen het is niet veel maar ja de kans dat ze te dicht bij elkaar gaan staan dat moet gewoon opgelet worden door de beveiliging ofzo want elke danstent wat dan ook even wel beveiliging tegenwoordig moet dat wel maar goed eh, vroeger liep er gewoon een een of andere knakker rond met een net pakkie aan en die zorgde dat de boel niet uit de hand liep een uitsmijter was dat en als ze je dan niet niet dan werden gewoon uitgetimmerd. Hè? Wegwezen jij. Hè? Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Dan hebben ze uh, professionele beveiligers met zo'n embleem op, op hun jas. Uh, het is geen, niet echt een uniform, maar ze zijn wel zichtbaar als beveiliger. Die mensen zijn opgeleid, die weten precies uh, hoe je moet omgaan met Dronken mensen, mensen die onder invloed van drugs zijn, of het met soft- of hard drugs is, dat maakt niet uit. En dat weten die mensen die bij de horeca werken ook, want dat kunnen ze zien, dat leren ze ook. Eh, als ze een opleiding volgen bij de horeca, dan leren ze dat ook herkennen, hoe iemand zich gedraagt als hij drugs heeft gebruikt. Ja, en dat weet ik toevallig, want ja. Hoe weet ik dat? Ja, ik heb nooit bij de horeca gewerkt, maar ik ken mensen die er gewerkt hebben. Ik ken niks, dus ik weet zo'n klein beetje wel hoe dat uh, allemaal in elkaar steekt. Dus, uh, goed. Maar ja, ik begrijp best wat mensen ook willen genieten. Nou ja, kijk, als het mooi weer is, kan je naar het strand. Nou ja, daar leg je ook niet al mooi mooi op, mutje neem ik aan, tenminste. Ja, de boulevard. Kijk, vroeger, voor, voor die coronatijd al... Ik heb nooit echt de drukte opgezocht. Als ik naar het strand ging, want ik ben een echte strandliefhebber. Als ik naar het strand ging, dan uh, zocht ik... Uh, ik wou wel mensen omheen hebben. Dat wel. Want ik ga niet op een stil stuk liggen waar niemand ligt. Dat vind ik ook niet gezellig. Maar ik zocht altijd wel... Uh, ja, zit daar een groepje mensen. En daar een groepje. En dan zie je zo... Ja, zeg maar tien meter van elkaar, vijf meter van elkaar, maar niet dichterbij of zo. Maar ik weet bij de boulevard, zeker in de hoogzomerseizoen, zomerseizoen, ja, zitten mensen zo op mekaars handdoek. Ja, dit, dit heb ik nooit getrokken hoor. Dat heeft niks met corona te maken. Dat, daar heb ik nooit zo van gehouden. Dus ik zoek nooit de stranden op waar veel toeristen komen. Ik zoek altijd een beetje, um, ja, als je dan verder loopt richting. Um, ja, Wassenaar. als je bijvoorbeeld bij de Pier gaat zitten, Je lopen richting Wassenaar. dan wordt het al steeds rustiger, rustiger. Of richting Duindorp, Kijk Duin, zo die kant op. Nou, Duindorp valt ook nog mee. Ik ben daar opgegroeid, ik ben daar geboren vroeger als kind. En daar nou, viel het ook nog mee. Hè, bij de, achter de Vogelwijk, dat strand. dat valt ook nog mee. Het is dan wel ietsje druk, maar. Als je dan nog verder loopt richting Kijkduin dan wordt het al wat stiller. Nou, daar is het al lekker toe. Maar ja, als je precies tussen Kijkduin en Oevoland gaat zitten, nou, bijvoorbeeld eh, vanaf Monster, ik heb Kijktuin Monster, uh, de Heidaansee, en daartussen weer, ja, is het vrij redelijk stil. Dat geldt ook voor het, uh, als je tussen Katwijk en Wassenaar gaat zitten. Dat zit lekker stil, een beetje te stil naar me zien. Dus ik trek toch iets meer de rand op, waar het niet te druk, maar ook niet te rustig is. Ja, dat vind ik dan weer lekker. Weet je. Ik wil wel mensen zien. Ik wil wel dat daar een ploeg is. Daar zit er één, daar zitten er twee, daar zitten er vier. En dat je niet op mekaars handdoek hoeft te liggen. Of dat, je, dat iemand constant mensen achter je of voor je langslopen... En door dat lopen dat zand over je, over je, over je heen komt, zo druk, ja, daar heb ik hekel aan. Dat, eh, hè, als, je bedoel, als je naar een recreatieterrein gaat in het binnenland, waar alleen maar gras is en een mooie grote uh, vijver, zo'n recreatieterrein, lig je ook niet op elkaar, zijn handdoek neem ik aan. En dan heb je alleen geen last van het opswiepende zand als iemand langs loopt. Maar het is wel hinderlijk als er steeds constant mensen om je heen lopen en draaien. Dat vind ik vervelend. Dus, wat zoek ik op? Ik zoek een plekje op waar het rustig is. Maar niet echt dat je zegt ik lig hier in mijn uppie. Ik zoek altijd een plekje op. Ook op een recreatieterrein met gras. Waar wel mensen zitten. Maar niet te dicht op elkaar. Daar heb ik het nooit van gehouden. Vroeger al niet. Maar gewoon niet te druk. Nou ja, en ook al is het druk, er zijn altijd plekken waar het iets rustiger is. Nou, dan ga ik daar liggen. En daar liggen een man. Daar liggen een stijl. Daar liggen er twee mannen. Daar liggen er drie vrouwen. Daar spelen wat kinderen. En je hebt de ruimte om je heen. Dat als jij bij wijze van spreken. Hartstikke <truimert> Dat, uh, dat die, uh, die virussen, wat het ook mogen zijn van virussen, dat dat niet bij die mensen terechtkomt Dat als ik bijvoorbeeld een peuk opsteek, dat mijn buurman zegt van, hé hey meneer, uh, kun je niet 100 meter verderop zitten? Want die rook van jou, dat zit niet lekker. Want die wind komt van jou vandaan en ik rook zelf niet. En ik vind het niet zo lekker dat jij rookt. Dat ben je geval vanaf. Ja, ze hebben gelijk hoor, gaan gaat niet om. Ik vind als je niet, niet rookt, je hebt eigenlijk hekel aan roken, dat recht heb je gewoon klaar. En niemand hoeft last van mijn sigaretje te hebben. He? Dus uh, kijk, of het moet wezen dat je zes maanden niet in bad bent geweest en dat je ontzettend uh, naar de zweet raakt bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> dan raak je niet op 100 meter afstand. Hoor. Maar... Zoals mensen, zeg maar, maar, pak wel 8 meter, 10 meter van elkaar af liggen. En eentje er eens misschien 5 meter van je af, is het ook nog niet zo'n probleem. Maar wat ik wel eens zie bij de boulevard, die mierenhopen, hè, dat zie je vaak wel eens met die camerabeelden van die drones of van die helikopters die dan overvliegen. Zie je op televisie met het journaal zo, zie je hele mierenhopen. Nou, daar ga ik echt niet tussen liggen. En dat deed ik vroeger al niet. Nou, ik val nu een beetje in herhaling, oké, okay, maar. Ja, nee, ik heb daar nooit wat gevonden. Ik heb het één een keer gedaan in de jaren tachtig, maar ik vond het helemaal niks. Je zit zo op elkaar. Dus kijk, als je bijvoorbeeld naar de Groot Gutten gaat, hè, en naar de supermarkt. En uh, ja, nu moet je anderhalve meter afstand houden. Maar het heeft zijn voordelen. Ja, sorry, in sommige gevallen hoeft het van mij niet een anderhalve meter. Bedoel, als je ergens uitgaansgelegenheid in, loop je wel eens langs elkaar Of je danst met elkaar Ja, moet het gewoon kunnen. Ik heb het dan niet buiten de coronatijd dan. Hè? Maar ik vind als ik, als ik, ook al zou de coronatoestand voorbij zijn. Als ik bij de kassa sta te wachten. Tot die mevrouw of die meneer voor mij klaar is met afrekenen Ik ga niet... Tegen, ja, mijn, in haar nek lopen haaien Waarom zou ik, ik hou gewoon twee meter afstand, anderhalf, misschien een meter, maar echt verder niet. Waarom moet je in de bioscoop hutje op mutje in een rij gaan staan dat je de adem van je buurvrouw of buurman in je nek voelt? vind ik helemaal niet nodig. En ik vind het eigenlijk een schending van je privacy. Het hoeft geen anderhalve meter te zijn. Dan was het maar een meter. Een meter. Je hoeft niet tegen elkaar rond te staan. Je komt in mijn domein. En dat heeft niets te maken van... Dit lapje grond. Of dit stukje straat. Het gaat mij om... Jouw persoon. Jouw, uh, jij hebt recht om ruimte. Een minimaal meter. En dat heeft niets met corona te maken. Maar ik vind dat als die corona... ...toestand voorbij is... ...dat we weer gewoon normaal kunnen doen... ...zoals we het altijd hebben gedaan... ...vind ik dat er een wet moet komen... ...die zegt... ...het ligt eraan in welke situatie je zit natuurlijk... ...kijk als jij naar een disco gaat... ...en je gaat dansen... ...logisch dat je elkaar vasthoudt... ...en dat je in de kroeg zit... ...dat je dicht tegen elkaar zit. Dat, ...dat is niet het probleem... ...maar het gaat er mij om... ...als je op straat loopt... ...of je staat in de winkel in de rij te wachten... ...een meter afstand... Een meter, geen anderhalf, maar gewoon een meter. Alleen voor jouw privé. Jouw lichaam, ook dat metertje rondom jou, is van jou. Is van jou. En als iemand daar binnenkomt, mag alleen als jij dat goed vindt. Het voordeel is dat zakkenrollers helemaal geen, eh, geen kans meer hebben. Want ja, en ik vind dat je er wat van mag zeggen. En als mensen dan een grote bek hebben en ik vind ook waar moet je elkaar onnodig aanraken hé vriend en daar leggen ze de hand op je schouder het is allemaal goed bedoeld ik snap het wel en als het een bekende is is het niet zo heel erg of een collega of een buurman of je eigen partner dat zou helemaal mooi wezen als die je niet eens mag aanraken of je kinderen of je kleinkinderen dat zal natuurlijk te gek voor woorden zijn als een vreemde dat doet, dan, dan gaan we het krijgen. Je komt aan me. Ik ken jou niet. Wie ben jij? Wie geeft jou het recht op mij een schouder aan te raken? ook oh, goed bedoeld of niet? Dat doe je niet. Dan doe je even... Pardon. Meneer, mag ik u wat vragen? En dan zonder aan te raken. Hè? En je hoeft geen twee meter van elkaar. Als sta je maar een meter van elkaar, minimaal een meter van elkaar. Of maximaal bedoel ik. Maximaal een meter van elkaar. Of... Nou, hoeveel is nou een meter, man? Dat is niet zo moeilijk. Kijk, dat je in die biscoop vlak naast elkaar zit. Nou ja, tot daarom toe. Weet je, we doen, de voor en Achter je zit er dus ook niet in je nek te heigen. Tenminste hoop ik. Nou ja, dat je dan naast elkaar zit, zo'n uh, 10, 20 centimeter van elkaar is ook nog niet zo'n probleem. En ik zeg het, dat ligt er al in welke situatie je zit. Maar als je bijvoorbeeld op het strand gaat liggen en er komt iemand in de buurt en die legt zijn handdoekje naast jouw handdoekje. En er zit, uh, laten we zeggen, vier meter tussen. Nou, ik zou het geen probleem vinden. Gisteren was ik ook nog op een recreatieterrein in Zoetermeer. En daar lag links en rechts een meneer. En die zaten ongeveer, nou, weg. Pff. Vier meter van me af. Maar de een drie en de andere vier meter schot ik. En ik wil een peuk opsteken. En ik denk, ja, ik ga het toch even vragen. Want tegenwoordig. Uh, ja, dat rook is tegenwoordig een beetje een uh, issue, hè, tegenwoordig. Dus ik vraag van de meneer rechts van mij. Meneer, ja? zegt uh, Heeft u bezwaar als ik een sigaretje opsteek? Nou, nee, zegt u. Zet me rustig op. De wind komt toch van die kant. <lacht> ik zeg, dankjewel. Ik denk: ja, ik vraag op haar even. Zeg ik tegen die man Nou, je weet, hè, tegenwoordig. ik over roken. Maar goed. En een meneer links van mij, die wat ietsje dichter bij me zat, drie meter ongeveer. En die zat in, in een stoel, ik lag gewoon op een handdoekje, hij zat in een stoel. Ik zei, meneer, mag ik vragen, ja. is het bezwaar als ik een sigaretje opsteek? Nee, wel, graag goed, ik rook zelf ook. oké, okay, dank u wel. Ja, dat is heel normaal, weet je. Kijk, als ik niet mag roken, dan pak ik mijn handdoekje op en dan ga ik op een nog stiller stukje liggen, waar ik wel kan roken. En als mensen geen bezwaar hebben, dan blijf ik zitten. Ja, tegenwoordig is dat de enige manier om geen ruzie te krijgen. Als je een sigaretje wil roken in het openbaar. Ja, en misschien via mijn lulletje, een sukkel. Van, daar heb ik scheret om. Ik steek hem gewoon op. Scheret om de mensen. Ja, maar weet je, de kou is al uit de lucht. Je weet waar je aan toe bent. Je mag het of je mag het niet. Je mag het niet. Oké, dan pak je je handdoekje of je strandstoel en dan ga je aan de andere kant zitten. Waar mensen maximaal 10 meter van je af zitten. Als ze dan nog gaan zeuren, dan weet ik niet hoor. Hebben ze een hele hoge rookvermogen, dat weet ik niet. Of het zijn gewoon zeurkenhuizen, dat weet ik niet. Maar goed, ja jullie denken misschien: ja, waar heb je het over? Maar goed, we gaan weer een liedje draaien. Tijd voor een liedje, want dan gaan we gaan de aandacht verslappen. Hè? Nou, ik weet niet of er nog meer, uh, nog meer op mijn verhaal uh, te ver vertellen, verhalen heeft. <laughs> niet ook dronken ben hoor. Oh jezus. Oh, mijn player is weg. Mijn virtual player is weg. <laughs> Eens even kijken. Nou. De zee is ook al, ik hoor de zee ook al niet meer. Ik dacht al, ik hoor de zee niet meer. Ik had de zee op de achtergrond. Weet je we gaan gewoon een lekkere liedje draaien. Lieve mensen. Podcast luisteraars. Dit is de podcast van zondag 20 september. De laatste zomerdag van dit jaar. Um, ja, het jaar begint altijd in de winter en hij eindigt in de winter. Eigenlijk is het heel raar, maar daar ga ik het straks over hebben. Dat de kalender eigenlijk niet helemaal klopt. Dat onderwerp, dat gaan we straks bespreken. Maar eerst gaan we een muziekje draaien. En dat is... En dat is... Ja, mensen, nee. dat moet ik even zoeken hoor. Ja, mijn, mijn, ik heb per ongeluk mijn, mijn uh, virtuele mengtafel weggeklikt. Jeetje. Ja, geen, geen, nee, geen kerst. potverdorie, Ik ga er een kerstlietjes draaien in, in september, man. <laughs> Dan staat hier nou weer keltisch. Ja, dat hebben we net ook al gehad. Dus dat vind ik nou wel mooi geweest. We gaan wat leukers draaien. Nou nee, ja, wat leukers. En alas, I had it all. Ja, die hebben we al vaker gedraaid. Daar komt-ie. Luistert naar de podcast van Aloha Radio. draaien, zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Voor meer informatie mail naar info at aloaradio.nl Ja, dat was uh, niet allerlei's. Het <laughs> was San Francisco met Hunter. Oké, okay, ga eens kijken of ik uh, Jaco kan bereiken. Uh, we gaan eens even bellen. Ja, cool. Hoi. Je zit in de uitzending. Oh, ik wist niet eens dat ik schuif aan had staan. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat is mooi. Ja, ik... Zit ze op je hier of op je telefoon of weet ik het? Uh... Ik, uh, ik zit op mijn groonboek. Oh, oké. Okay. Ja, hartstikke mooi. Op je groonboek. Ja, ja, ik ben er nog niet ik aan toegekomen. Ja? Ik, ik had nooit gedacht dat ik mij met uh, zo simpel iets... Ja, ja want het ding kan eigenlijk vrijwel niks, ja. uh, dat ik me kan redden. Het is eigenlijk gewoon, een grandboek. is eigenlijk gewoon een, een, een, ja, een, hoe moet ik zeggen, een telefoon in laptop vorm. Oké, okay. dat... nou, je, ja, er... je, je kan niks downloaden of, zo, of uh, op... Ja, uh, ja je, nou, ja en nee. Uh, je kan wel bijvoorbeeld uh, een foto of een film downloaden of uh, muziek, zeg maar, ja? je kan geen punt uh, .exe bestanden downloaden. Dus dat betekent dat je geen software van internet kunt halen en kunt draaien. Ja. Dus je kan geen software, maar wel muziek en video uh, downloaden, ja, begrijp ik hieruit. Wat, wat je wel kan... Is dat je kan uh, apps draaien uit zowel de grootwinkel als de standaard Google Play Store die je ook voor je telefoon en tablet gebruikt. Ja, dus alles van Google zeg maar kan je dan gebruiken. Je kan alles van Google en als je bijvoorbeeld uh, iemand bent die op een kantoor werkt, dan kun je alle Microsoft apps downloaden, Outlook, Word, Excel, oké okay. Dat kun je dus, je kunt van, van alle populaire software, mm -hmm. je de, de, de Android versie downloaden. Oké, ah, zeg maar. oké, okay, okay. dus nou ja. Je kunt bijvoorbeeld uh, Photoshop zeg maar, downloaden, ja. alleen dan de app versie en die is dan natuurlijk een stuk beperkter dan de echte, echte versie. en Je kunt bijvoorbeeld wel video of audio apps downloaden op de Android versie. Ik ben al een taartje met een dynamische microfoon aan het werk, hè. Ik heb, uh, mm. ik heb al heel lang een, een uh, microfoon gebruikt. Ik uh, weet dat ook weer, die, uh, die extra... Ja, die, die, die, die, die, die pakt echt elk geluid op, uh, van hoog tot laag, uh, hertje. Weet je, die, die condensator, ja, microfoons. Zelfs een <tie snik> scheet kan je horen. Mm. En deze microfoon is een dynamische microfoon. En die werkt bij mij perfect. Het voordeel van een dynamische microfoon is dat je geen bijgeluiden hoort. Een condensatormicrofoon is eigenlijk meer voor... Ja, eigenlijk voor podcasts ook wel, natuurlijk. En voor muziek op te nemen in de studio. Maar ik vind een... Voor een podcast vind ik toch persoonlijk een dynamische microfoon toch beter, want dan hoor je niet alle geluiden, behalve als je dan per ongeluk een scheet laat als ik of als je per ongeluk een uh, aansteker laat vallen hoor je het ook toevallig maar dan komt mijn microfoon behoorlijk uh, over de helft open zodat ik uh, goed te horen ben op de podcast dus... Of ik nou een, ja, een dynamische microfoon gebruik of een condensatemicrofoon, ik hoor bijna het verschil niet. Jij? Nee. Nee hè? En ze zijn een stuk nee. goedkoper ook, want je hebt ook dynamische microfoons, bijvoorbeeld voor zang, voor podium. Het zijn ook allemaal dynamische microfoons. Maar ik snap best als je bijvoorbeeld een muziekbeentje hebt. Je bent een Platon opnemen of een CD, hoe wat dan ook, whatever. En dat je dan een condensatormicrofoon gebruikt, oké. Okay. Maar ja, dan hoor je elk kraakje en elk dingetje, weet je. Nee, dat en je daarom ook altijd zo'n compleet gebakteerde zelfs Ja, want ik zou je vertellen: de vorige bewoner, waar, eh, dit, dit, dit kamertje, waar ik nu zit, is dus een een slaapkamer eigenlijk ik zit dus in een oude bouw dat is een uh, laakkwartier en dat zijn kleine kamertjes dus een, een, die huizen zijn gebouwd of ontworpen eigenlijk uh, door berlagen. en die huizen vind je uh, vrijwel overal in Nederland en elke grote stad heeft al uh, uh, uh, woningen die ontworpen zijn door berlagen. en Amsterdam ook Alleen die bouw, het ziet er iets anders uit als hier. En ik heb eens een keer op tv een documentaire gezien, ze gewoon lachen. Dat hadden ze hele kleine raampjes boven. En die konden niet open of dicht. En toen zei die verslaggever: waarom is dat? Hij zei: Nou, dat hebben ze gedaan. Die Amsterdamse vrouwen, die hingen vroeger uit het raam. En zei zo: Hoi, Hoe roe die jongen? En dan, hey, Marieke, hoe is het met meisje? En dan zat ze heel hard te schreeuwen over de straat. Ja, en om dat te voorkomen, hebben ze kleine raampjes gemaakt. Dat ze die, die, die, die, die, die volksvrouwen niet uit het raam hingen met die grote hangtieten over de, de, de, de vensterbank. En dat ze maar de hele dag... dat de mensen gek werden van dat gekwekt. Nou ja, ik denk in zo'n buurt weten mensen niet beter. En die zijn het gewend. En ja... waarom weet ik ook niet. Want ja... Vroeger zag ik ook wel eens dames uit het raam hangen met de tieten. Ja, niet bloot hoor, maar die, zo met die grote tieten zo op die vensterbank. En met armen over elkaar en een knortje in haar. En dan zei oh, ja, hoe ga je af. Hoe oh, heb je het gehoord van die en die? Weet je wel, ja, je weet hoe dat gaat in zijn buurt. Hè? Nou ja, tegenwoordig is dat haast niet meer. Maar dat gebeurde vroeger al. Tegenwoordig moeten al die vrouwen werken. Nou, dat vind ik ook onzin, want ...huisvrouwen werken net zo hard. Alleen ze verdienen geen cent. Ja, tegenwoordig moeten die vrouwen maar werken. Maar wat ik ook... Ja, die, die, ...ik had het net... Uh, ...voor ditje liedje die ik net draaide nog over... ...dat ik het over de kalender wil hebben. Want het is vandaag de laatste zomerdag. Morgen 21 september. Dan begint de winter officieel. En eigenlijk klopt de kalender niet helemaal. Want we... Eindigen het jaar in de winter en we beginnen het nieuwe jaar in de winter. De oude Romeinen hadden maar tien maanden. Dat begon op 1 maart. En die eindigde dan in uh, oktober of zo. Of nee, die begon. Uh, nee, wacht even. Nee. Uh, januari en februari bestonden nog niet. Die zijn pas later uh, ingevoerd. Ja, je hebt die kalender. ook ineens een vliegtuig voorbij komen of wat was het? Ja, de heb... He? Juliaanse kalender en, de en nog een andere kalender. Een, een Georgiaanse kalender. Ja, dat klopt, want uh, je had de Juliaanse kalender geloof ik. En de Romeinen hadden tien maanden. Die hadden dan het uh, ja, tientallig stelsel, dat komt van de Romeinen af. En toen kwam iemand op het idee om twaalf maanden, maar een maand bedoelen ze de maan mee. En die klopt niet, onze kalender klopt niet. De meest zuivere kalender, die hadden de Maya's. Die hadden de meest zuivere kalender, die hadden ook tien, geen tien maanden of twaalf, maar dertien maanden. Dat heeft te maken met de maan. De maan draait 13 rondjes per jaar rond de aarde. Ja. En soms komt het voor dat de maan twee keer uh, volle maan is in één maand tijd. Of twee keer uh, wassende maan, dus de donkere maan. Men heeft uh, maar lopen aankloten. En de Maya's, die hebben het precies berekend. En die is zelfs nog beter dan onze westerse kalender. Ja, maar de manen, hadden ook, de, de manen hadden ook betere namen dan onze kalender heeft, zeg maar. Je had de zaaimaan de en de oogstmaan. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn die seizoenen dan. Wat uh... namen? Ja, maar dat klopt ook. Dat klopt ook. Want, want uh, vroeger kenden ze begrip lente en herfst niet. Nee. In de middeleeuwen. Daar had je dan... Uh... Nou ja, zodra dan zeg maar de bloempjes begonnen te bloeien. En, en uh, ja, de sneeuwklokjes zijn de eerste bloeiers van het jaar hier in het Westen. En dan uh, was het gewoon zomer. En die duurde dan tot 21 september. En dan begon de winter gewoon. Dan had je maar twee seizoenen. En we hebben dezelfde lente en de herfst bij verzonnen. Want die bestonden natuurlijk al, alleen ze hadden al geen naam, net als de dagen. We leven in een christelijke cultuur. En onze cultuur is gekerstend zo'n uh, 1100, 1200 jaar geleden. En uh, ja, de kerst, bijvoorbeeld de kerstmis was vroeger, uh, had niks met de geboorte van Christus te maken. En de Pasen had niets te maken met uh, uh, ja, dat Jezus gekruisigd werd. Uh, al die toestanden en meer, dat had er niets mee te maken. Dat waren um, vruchtbaarheidsfeesten, waar men dan bomen versierde. En dat deden ze dus ook met Pasen, hè? bomen versieren. Die stonden vol met appeltjes en dingetjes. Dat zijn eikenbomen met slierten, uh, nou ja, versierd gewoon. En daar baden ze dan voor. En dan kwam er een, een of andere bonenvaatjes uit Ierland. Een, een monnik. En die vond het nodig, maar hij zei, ja, mijn God is machtiger dan jullie God. En hij pakt dus een bijl hij zei: ik zal bewijzen dat mijn God veel meer macht heeft dan jullie goden. En die hakte gewoon die om. dus die Friese, bij Dokkum, Dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk allemaal al. Die werden natuurlijk ziedend, het is hetzelfde als dat je hier een kerk binnen loopt en dat je zegt van, God bestaat niet, dat is allemaal onzin, de Bijbel, eh, dat is onzin. Ik ga die, uh, dat kruisbeeld van de muur trekken. En ik zo de Mita dat altaar om. Dan nou, moet je eens kijken wat daar met ze gebeurt. Doe dat maar eens in een moskee. Huh? Nou, ik denk dat je niet levend de deur uitkomt. Dus vind ik het logisch dat die heidense uh, Vriezen in die tijd... ontzettend link waren op die Bonifatium en ze hem vermoorden. Ja. Ja. Achteraf hadden ze spijt toen ze zich bekeerden tot het christendom. Maar ik vind eigenlijk wel terecht dat die klootzak vermoord is. Want voor die mensen toen was het heel belangrijk. wat was hun cultuur, hun, hun godsdienst. En dan zeggen ze achteraf, ja waar hebben je daar spijt van? Nee, helemaal niet. Ja, net goed... Moet ze met die poten van die aaijk afblijven, klootzak. Rot lekker terug naar Ierland. Achterlijke kut, monnik. Nee hoor. De moord op Bonifatius was terecht. En daar blijf ik bij. En dan kan de hele wereld over mij heen vallen, maar je blijft van mekaars domme en religie. Af. Punt. Toch? Ja. Als mensen katholiek zijn, moslim, of ze zijn uh, hindoe... Blijf daarvan af. Laat die mensen lekker hun eigen geloof beleven. En probeer ze niet te bekeren. Blijf er van af. En als mensen niet gelovig zijn, respecteer dat gewoon. Klaar. Punt. Dat is vrijheid. Dat is democratie. Ja toch? Ja. ja. En als er mensen boos op me zijn, nou prima. Ik zeg gewoon mijn mening. En wij leven in een vrij land. Een vrije wereld. En gelukkig kan dat nu nog over tien jaar niet meer, denk ik. Maar dat zien we dan wel weer. Dus, maar de kalender... Nou, klopt niet helemaal hoor. De kalender, tjonge, jongen, jongen. Ja, de dagen, die zijn ook vernoemd naar heidense Goden. Hè? We leven in de christelijke cultuur en we hebben... Uh, Planeten die naar goden zijn vernoemd, heidense goden, Griekse goden vaak. De dagen, die hebben meer een, uh, ja, meer een Noorse, Noorse naam. Hè? Van de Vikingen of van de Kelten of de Germanen. En maandag is duidelijk zondag, maandag. Nou, dat zijn de planeten. Zaterdag, Saturnus. Saturnusdag, sabbatdag kom allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dinsdag. Dat is ook een of andere. Germaanse godin of zo. Woensdag. Wodan. Wodan. Donderdag. Thor. Thor. Freya de, god, de godin van de vrijheid of zo. Van de liefde. De godin van de liefde. Dus er zitten een paar heidense elementen in. Maar dan. Ik bedoel, zo, zo, hebben de, zo hebben de christenen het toen ook gedaan. Die, hebben, die dachten van uh, de heidenen vieren Pesach. Dus dat wij bij van Ja, dat klopt. Het was een vruchtbaarheidsfeest, hè, de Pasen. Ja. Pinksteren, Pasen, zo. Of Tara of Eostre. Ja, ja, precies. Want uh, wat ik ook weet, ik heb een een opleiding gehad bij de tuinbouwschool. En die man die had nogal veel kennis van bomen, die man had heel veel verstand van bomen. Hij zei vroeger in de heidense tijd hier in West-Europa had elk dorp drie bomen bij de ingang. Dus voordat ze het dorp in kwam moest ze langs drie bomen. Dat had ook, ook een, een religieuze betekenis, goden, heidense goden. Maar ja, die christenen wilden niet alles verboden maken. Want ze denken, ja, dan krijgen we al dat volk niet mee om katholiek te worden. Of protestant, of weet ik veel. Of christen. En toen hebben ze er maar van gemaakt: nou, oké, okay, ze mogen die bomen houden. Dan maken we een heilige drie-eenheid: Vader, zoon en heilige geest. Ik hoorde bijvoorbeeld, ik weet niet wie dat was, laatst op, op tv. Je hebt zo'n programma van. Uh heeft geloof ik, adieu God of zo, eigenlijk. Ja. Dus door de week keer, een keer, één keer in de week, het samen laat, en dan wordt dan bekend iemand of zo om de vraag over waarom die Christen is of waarom geen christen is. Oei. Ja. ja. En... en. toen. En die vertelde dan, nou. ik... Die, die, die persoon vertelde van, nou, het is eigenlijk voor mij heel simpel. Die zei, ik geloof wel dat er God is, maar ik heb niks met de Bijbel, want die is door mensen geschreven. Um, geïnspireerd door eventueel. ja, Kijk, dat is waar, het is door mensen geschreven. Maar ja, zij zeggen dan, geïnspireerd door God. Maar ja, wie... wie... Ja, weet je? Wie bewijst dat? Een heleboel dingen. Als je kijkt naar andere godsdiensten dan het christendom, hebben ze. Uh, of culturen, hoe je het noemen wil. We hebben allemaal één ding gemeen wereldwijd. Welke cultuur, geloof, of wat dan ook, of volk je ook neemt. We hebben een bepaalde uh, vaste. Uh, etnische. Nee, hoe is dat niet etnisch, maar moreel, moreel bedoel ik. Morele gelijkenissen. Stelen, dat moet je nergens doen. Welke cultuur, uh, of geloof je ook neemt, stelen is taboe. Moorden, je, was, om, moorden mag ook niet. Om, om een voorbeeld te stellen, er was toen een, een, een theoloog op tv... En die, die, hij raakte dat punt ook aan. Die ja, stond er hetzelfde in van, ja, ik ben christen, ik geloof in God, ik geloof dat Jezus bestaat heeft, maar ik, ik lees de Bijbel nooit. Mensen niet voor eigenlijk eigenlijk, voor dit. Um, ik ga eens even wat opzoeken op het internet. En uh, ja. hij zei... Bijvoorbeeld, hij zei bijvoorbeeld: Neem het Evangelie van Lucas, dat vertelt over de geboorte en het leven van Jezus. En je hebt het Evangelie, daar is men pas mee begonnen te schrijven, 150 jaar na de dood van Jezus. Dat klopt, klopt. Dus, dat kan, dat kan dus niet, want in die tijd werden mensen al 40 jaar oud. Ja. Dus het, kan, dus het kan nooit door iemand opgeschreven zijn, hè? Want je bent toch al twintig jaar voordat je een beetje verzoenlijk kunt schrijven. Een mooi verhaal kunt vertellen. Dus je, je, je kan nooit iemand gekend hebben. Ik kan me nee. nee. opgeschreven hebben, Lucas en Jezus. Die hebben nooit met elkaar gesproken. En toch is dat het belangrijkste evangelie in het wel. Nou. Uh, ik zit even wat te zoeken, want um, ik weet niet of je van patheo.nl hebt gehoord. Ja, ik heb die wel Het is uh, Johan Oldenkamp. Oh, wacht, ik zal even hier kijken. Die uh, videocurse, even kijken hoor. Ja, die uh, daar doet hij niet zo heel veel meer, helaas. Pateo's Gedenkkalender. Oh, wat is dit? Oh, dat is 10 januari. De, de nepdood van David Bowie. Oh, er zat een link bij, de nepdood van David Bowie, 2016. Hoe komt hij daar nou bij? In het begin van het kalenderjaar 2016 werd de wereld geschokt door de onverwachte heengaan van een rock genaamd David Bowie op 10 januari. Na een toonaangevende muzikant te zijn geweest gedurende ongeveer een half eeuw, verdween hij die dag plotseling van het wereldtoneel. Hoewel velen betwijfelen of het officiële verhaal over zijn dood op waarheid berust. Terwijl sommigen inderdaad wijzen op diverse opmerkelijke toevalligheden. Was het was de Patea TV-presentator Johan Oldenkamp die 22 dagen na dit schokkende nieuws erin slaagde om de, de, de Bowie-code volledig te kraken. Op donderdagavond 11 februari 2016 heeft hij... De David Bowie-code openbaar gemaakt in de Engelstalige live-uitzending van Pateo TV. In de 19e Nederlandse aflevering van Pateo TV. Een week later, rechtstreeks uitgezonden. Deed hij dit nogmaals, maar dan in de Nederlandse taal. De David Bowie-code. Maar daar gaat het nou eigenlijk niet over. Ik vind het wel interessant. Ik moet echt eens kijken. Ehm... Um... Johan Oldenkamp is een allround wetenschapper. En deze man die bestudeert de Bijbel, die ontleedt de Bijbel als het ware... om te laten zien hoe het echt in elkaar zit volgens zijn zeggen. het Pateo TV. De eerste was de klok van Gizeh. En dat is van 26 februari 2015. En als we helemaal naar het einde gaan, zie ik hier staan over de bitcoin, waarschijnlijk de volgende wereldhandelsvaluta van 19 september 2019. Dat is alweer uh, bijna een jaar geleden. Ja, dat is ook. Ah. Maar ik heb pas, zag ik nog iets op Facebook staan, ook van hem. Het had iets ergens anders over, wat mij wel, wel, wel interessant vond. Over de Bijbel, dat dus ze de Bijbel niet moet geloven. om de Heer te dienen. Hé? Nou, daar, daar begrijp ik eventjes niks om. Je moet niet geloven wat er in de Bijbel staat om de Heer te dienen. Ze stond er echt. Ik zal even kijken of ik die. die uh, denk. Kan ik daar wel iets in, in vinden, zeg maar? Want. Uh... Nou ja, net wat ik zelf al zegt, eh, en dat heb ik op school heb ik ook behoorlijk wat godsdienst gehad. Ik heb op christelijke schouder gezeten. Uh, Heel veel van, in, van de Bijbel zijn allemaal verhalen die of door verschillende schrijvers gecombineerd zijn, of wat ik net zeg, zoals het evangelie van Lucas, wat, wat er ook, is wat, Het is ook wel verzameling boeken, hè, de Bijbel. Dus, ja, inderdaad. En ja, ik bedoel, uh, er, is geen, uh, er, staan hele, er staan hele wijze dingen in. En een hele inspirerende verhalen. Dus je kunt het rustig lezen, want je hebt er heus wel wat aan. Ik ben er begin dit jaar in begonnen. En ik pik en kies zelf een beetje wat ik. Uh, ja. ik, ik, ik lees in spreuken, ik lees in verzen. En dan het Nieuwe Testament een beetje. Het Oude Testament. Misschien dus doorkomen aan. Nou, ik ga jou wat zeggen. Ik ga Dat is wel interessant. Ja, oké. Okay. Ja, ja, okay. Dat is het. Meer ook niet. Kijk, ik ga je één ding zeggen. hè. Het boek uh, Hitler's Mijnkamp is, is uh, niet verboden geweest, heel lang verboden geweest. En nou uh, mag dat verbod niet meer, die is opgeheven. Want uh, dat is kapitaal, dat mag dan weer wel. Hè? Heb ik die staafmuziek nog? Dat is kapitaal. Ja, nou dat boek dat mag wel. Hè? Dat ja. is een uh, boek van Karl Marx, hè, de grondlegger van dit, uh, socialisme de grondregaar van het socialisme, de beste man zelf was christen, niet als gelovig. Maar zoals het is uitgepakt, zoals de Sovjet-Unie, China, dat was volgens mij nooit zijn bedoeling geweest, om een dictatuur, een, een, een autoritair regime, dat is volgens mij nooit echt de bedoeling geweest, het was volgens mij... Andere mensen en die zien de mogelijkheid daarvan. Om daar de macht uit te halen, om dat te misbruiken. Nou, Zo is dat met het geloof ook. En je hebt de christendom, de jodendom, de islam, de drie. En dan de boeddhisme. In mindere mate is dat dan uh, niet zoveel ja, misbruik van gemaakt. Maar van de drie grootste godsdiensten is enorm misbruik van gemaakt. Door machthebbers. Wereldelijke machthebbers. Makkelijk, hè? En uh, ja, mensen worden ingepalmd, hè? ja, dat is Gods wil, en, en dan straffen we jou omdat je dat en dat hebt gedaan: dan krijg je de doodstraf. Dan gaan ze eigenlijk op de stoel van God zitten. Ja. De paus zit op de stoel van Jezus, mag helemaal niet. Dat is maar ja, één Jezus. Dat, dat, dat vind ik het nadelen aan dat hele rooms-katholieke gedoe. Ja. De, de, de, de rooms-katholieken zeggen. Uh, de paus is de dus vertegenwoordiging van God op aarde. Ja. En, nou, dat is natuurlijk belachelijk. Dat is belachelijk, want, want de paus is een mens. Is geen God. Ja. Is geen Messias. En dat is uh, de islam ook niet. Mohammed ja. is ook geen, uh, geen God of wat dan ook. Want als jij iets over Allah zegt. Iets negatiefs, dan lachen ze je ja, uit. Ze zeggen: God kan niet beledigd worden, maar daar is hij te machtig voor. Maar als je eh, Mohammed eh, belachelijk maakt, dan heb je de doodstraf eh, in feite over je heen eh, geroepen. Maar dat was ook maar een mens. Mohammed was een mens. En, en hij was godvrezend, oké. Okay. Dat was Jezus ook. Maar eh, ja. Het was een profeet. Ja, prima. En uh, iemand die zal het best goed bedoeld hebben met de wereld. En uh, noem maar op. Dan moet je wel zeggen dat de islam vaak veel humanere trekjes heeft dan het christendom. Want als je het oorlogsrecht neemt uit de, uit de Koran. Uh, de, de islamitische Bijbel dus. Um, met oorlogvoering moet je je krijgsgevangenen netjes behandelen okay, ik, ga, ik, ga, ik ga afsluiten. In ieder geval bedankt voor de bijdrage en ik zou zeggen tot de volgende keer. Vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame. Onafhankelijk en zonder flower gul. Kortom, vrije muziek voor jou.